12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. VVD en PVDA werken aan een alternatief voor de forensetaks en de langstudeerboete. Netcar is gered, opluchting bij minister Verhagen. En een deel van de stad Groningen zit zonder elektriciteit. In het noordwestelijk deel van het land is het bewolkt, er is wat regen. In het zuidoosten is het droog, er zijn zonnige perioden en het wordt 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Het wordt ongeveer 17 graden. En woensdag krijgen we veel regen. Daarna blijft het wisselvallig en het wordt wat frisser. VVD en PVDA willen behalve de forensetaks ook de langstudeerboete schrappen. De partijen hebben de plannen nog niet rond. Ze praten er nu verder over. En het streven is om het alternatief voor de forensetaks en de langstudeerboete... morgen al te presenteren tijdens de algemene financiële beschouwingen. Waar de VVD en de PvdA het geld dan vandaan willen halen, dat is nog niet bekend. Maar er wordt gedacht aan het vitaliteitspakket voor ouderen. Dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen. Tegen zowel die forensetaks als de langstudeerboete is veel maatschappelijk verzet. Belangrijk nieuws vanochtend was autofabrikant Netcar. Het bedrijf is gered, bedrijf in Born. Ze worden definitief overgenomen door het Eindhovense VDL. Dat wil in Born vanaf 2014 minis gaan bouwen... voor de Duitse autofabrikant BMW. De werknemers worden eind dit jaar, als Mitsubishi vertrekt... collectief ontslagen, maar ze hebben een terugkeergarantie. En de nieuwe naam voor die fabriek wordt VDL Netcar. Dimensionair minister Verhagen van Economische Zaken heeft zich de afgelopen maanden actief met die redding van NETCAR bemoeid. En Verhagen is dan ook blij en opgelucht. Het is een, uh, een mooie dag voor, uh, voor Nederland, uh, het is een mooie dag voor, uh, voor Limburg het is een mooie dag voor de mensen die bij NETCAR werken. Uh, want in plaats van uh, eigenlijk op straat te komen staan hebben ze een mooie nieuwe toekomst.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 met VDL, samen met, VDL, met de BMW en samen met NETCAR... hebben we dus nu een resultaat waarbij we een nieuwe toekomst hebben... voor al die mensen die daar werken. Minister Verhagen van, van Economische Zaken in gesprek met Peter Blok... en vanzelfsprekend is de directeur van NETCAR, Joost Govaars. ook blij. Maar tegelijkertijd moet er ook naar de toekomst worden gekeken... want één klant is voor de toekomst niet genoeg. Wij blijven natuurlijk uitkijken naar andere mogelijkheden. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat als wij dit project succesvol af kunnen ronden, dat we op tijd met productie kunnen starten... de auto's met de goede kwaliteit kunnen afleveren... dan is er ook groeipotentieel, zelfs binnen BMW. En, en daar richten wij onze speren op. Eerst nu dit project. Tegelijkertijd hebben we contacten met andere potentiële opdrachtgevers. Die zullen we natuurlijk warm houden. Daar waar we kansen zien, gaan we die ook proberen te benutten. Maar aan de andere kant, we zullen eerst het ene doen en dan het ander. Zoals we nu eerst het contract hebben gehad en nu aan het project gaan werken. Het gaat hier om de redding van de fabriek, het gaat hier om de redding van 1500 arbeidsplaatsen. Daar heeft iedereen heel veel energie in gestopt, tot aan de minister aan toe. Eind dit jaar ontslag met een terugkeergarantie voor iedereen, uiterlijk in 2015. Klopt, uiterlijk 1 januari 2015 zijn alle 1500 medewerkers weer terug op NetKar. We zullen zoveel mogelijk proberen om ook werk te vinden voor de medewerkers, dat ze ook fit blijven. Dat is natuurlijk een unieke constructie. Dat is een unieke constructie en zoals gezegd is dat ook alleen maar mogelijk... als alle partijen daar ook hun schouders onder willen zetten... en hun medewerking willen verlenen. Directeur Govaerts in gesprek met Louis Dekker en die staat nu in Born. Louis, we hoorden nou net verhagen en de directeur van NETCAR. Hoe is het eigenlijk met het personeel? Is personeel tevreden en de bonden? Ja, we mochten er niet bij zijn bij de aankondiging, het feestje binnen... maar ik heb in ieder geval gehoord dat het klaterend applaus was... En dat is ook niet zo gek, want de mensen hier zijn slecht nieuws gewend. Eigenlijk niet één jaar, niet twee jaar, maar al vele decennia. Het is hier altijd onrustig geweest. Er heeft altijd een sfeer gehangen van we zijn er nog, maar hoe lang nog? Dus vandaag is even ja, een, een, een ontlading. Tegelijkertijd is er ook natuurlijk wel realiteitszin. Want het moment dat deze fabriek gered wordt, is natuurlijk meer dan pikant overal in Europa... Zitten autofabrikanten in de problemen? Gaat het om? We hebben minder personeel nodig, we produceren te veel auto's, we hebben overcapaciteit. En uitgerekend op die dag, in die periode, hebben we hier dan een reddingscenario. En dat snappen ze hier natuurlijk ook heel goed. En uh, Govaerts en de bonden die zeggen: ja, we zijn wel kwetsbaar, we leven nog, maar ja, er is maar één opdrachtgever. Dat is dan toch wel een terechte zorg? Ja. Ja, denk vooral niet dat we hier klaar zijn. Dat MINI de, de redding is voor vele, vele jaren. Het is een heel goed begin. Het is ook een merk BMW waar het heel goed mee gaat. Waar de lijn, nou, en dat is heel uniek in Europa op dit moment, eigenlijk in de hele wereld, waar de lijn omhoog gaat. Maar aan het eind van de rit, het zijn waarschijnlijk maar 90.000 auto's per jaar. En dat is op de lange termijn nog altijd magertjes. Dus er wordt nog steeds gekeken naar hoe kunnen we dat aanvullen. Kan er een autofabrikant misschien bijkomen als klant? Dus ze zijn hier nog niet klaar, maar voorlopig zijn ze één dag blij. En ze hebben nu weer de tijd om adem te halen en op zoek te gaan naar misschien nog meer moois. Louis Dekker in Born. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Aan de andere kant van het land zit een deel van de stad Groningen zonder stroom. Door een explosie in een transformatorhuisje is een storing ontstaan. En bij die explosie is een onderhoudsmonteur gewond geraakt. Volgens RTV Noord zitten 20.000 huishoudens zonder stroom, vooral in het zuiden van de stad. Huishouders hebben geen stroom, maar ook verkeerslichten, bruggen en pinautomaten in winkels doen het niet meer. En door die stroomstoring brak in een mbo-college brand uit. De koeling in de serverruimte viel uit, waardoor de server oververhit raakte... en alle 600 leerlingen van dat Noorderpoortcollege in Groningen werden geëvacueerd. En die brand die is inmiddels geblust. De Universiteit Utrecht gaat aankomende studenten testen. Bekeken wordt of ze wel geschikt zijn voor de studie die ze willen gaan doen. Nieuwe studenten moeten dan een test doen waarin ze moeten motiveren waarom ze een bepaalde studie volgen willen. En daarna moeten ze een paar dagen meelopen op de faculteit om eens te kijken wat die studie precies inhoudt. En dan krijg je ook nog een gesprek met een docent. En later wordt er ook nog eens gekeken of het allemaal wel een juiste keuze is geweest. Eens kijken of het ook wat is voor anderen. Seibold Noorda, voorzitter van de Universiteitskoepel VSNU. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die plannen van de universiteit, Utrecht? Nou, ik, uh, ik zie dat wel zitten. Uh, de universiteit uh, zegt van aan ons zal het niet liggen. Dus die, uh, die spannen zich ten uiterste in om studenten goed te adviseren, zodat de studenten weten waaraan ze beginnen als ze een studie aanvangen. U denkt dat wel meer studenten van uh, meer universiteiten daar oren naar hebben? Nou, we hebben uh, bij verschillende universiteiten al een paar jaar geleden begin gemaakt met zogenaamde matchingsgesprekken. Dat zijn dus gesprekken één op één. Waardoor studenten in bepaalde opleidingen uh, met een docent of studiebegeleider spreken. Dat helpt toch de studiekeuze te intensiveren. Kijk, studenten zijn in het Nederlands systeem, als ze de juiste vooropleiding hebben, vrij om te gaan. Dat ze staan waar ze willen. Um, uh, maar dat betekent niet dat ze altijd het overzicht hebben uh, waar ze het best terecht kunnen. En betekent ook niet dat ze altijd uh, hun eigen capaciteiten goed inschatten. En als je daar een beter, gefundeerder advies kunt geven, dan doe je denk ik als universiteit wat je hoort te doen. Je mag studenten niet weigeren. Hè? De selectie aan de poort, dat is er allemaal nog niet. Vindt u dat jammer? Nou, Ik denk dat wij uh, met decentrale selectie en medicijnen... matchingsgesprekken, met dit soort tests... Uh, in de praktijk daar heel dichtbij komen... zonder dat we uh, studenten uh, echt formeel uh, de deur uithouden. En dat betekent dat er een goede spreiding van verantwoordelijkheden is. Wij als instellingen doen wat we kunnen... Maar de student moet uiteindelijk aan het eind van de dag ook zelf weten... Uh, waaraan die begint. En een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Uh, dus iemand die in zo'n test gemerkt heeft dat kantje woord is... die zal misschien toch nog eens over een andere studie nadenken. Ja, u, u pleit niet voor verdergaande maatregelen... dan de, de tools die u nu al heeft. Ik denk dat we op deze manier een heel eind komen. Kijk eens aan. Uh, nou, tevredenheid bij u. Ik dank u wel voor de uitleg, meneer Noorda... van de Universiteit Universiteiten Koepel. Goedemiddag. Dan naar Haren. Job Cohen brengt rond deze tijd een bezoek aan die plaats. De oud-PVDA-leider staat aan het hoofd van de commissie... die onderzoek gaat doen naar de rellen in het Groningse dorp, nu tien dagen geleden. Haren hoopt dat door dat onderzoek duidelijk wordt waarom de zaak zo uit de hand is gelopen. Duizenden jongeren hadden gehoor gegeven aan een oproep op Facebook om een feestje te komen vieren. Dat evenement, u weet dat, monden uit in ernstige rellen en vernielingen... ondanks de inzet van extra politie en mobiele eenheid.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 Bijna 40 van de consumenten denkt dat de prijzen volgend jaar wel omhoog gaan. Dat percentage is de afgelopen maanden toegenomen. In Moskou is het hoge beroep in de zaak Pussy Riot geschorst. Na amper een uur zitting de rechter besloot tot de schorsing... nadat een van de leden van de punkband haar advocaten de laan uitstuurde. Drie leden van Pussy Riot zitten een straf uit van twee jaar... wegens het zingen van anti-Poetin liederen in een kathedraal. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou, jij komt net terug bij van die rechtbank. Waarom zijn nou op het laatste moment nog die advocaten ontslagen? Uh, nou, het waarom, dat, de, de, daarover tast iedereen uh, nog in het duister. Uh, ook de advocaten die, die, die kwamen na afloop uh, naar buiten uh, en die zeiden ja, uh, vrijdag hebben we ze gesproken, alle drie uh, de dames. Toen was alles nog in orde. Toen wilden ze gewoon dat wij uh, doorgingen op de ingeslagen weg. Maar ze hadden gehoord dat zaterdagavond uh, Jekaterina Samudsevic, een van de drie vrouwen, uh, haar uh, mening had gewijzigd en dat ze dus niet meer wilde samenwerken met, met deze advocaten. Uh, de advocaten hebben dat zelf niet meer kunnen checken in het weekend. Omdat in het weekend uh, de, uh, de mensen die voor arrest zitten... geen bezoek mogen hebben van advocaten. Maar naar verluid, zei uh, Mark Vegen, een van de advocaten... Uh, naar verluid hebben ze, of uh, heeft in ieder geval die uh, Samusevich... zaterdag bezoek gehad van ja, onbekende mensen uit uh, officiële structuren. Uh, en die hebben op haar ingepraat op een of andere manier. En ook de omgeving van uh, die vrouw zou uh, een negatieve invloed... zei die advocaat, op haar hebben gehad. Uh, maar kort en goed, ja, zij is dus uitgestapt, die uh, wil niet meer samenwerken met de advocaten. De twee anderen willen dat gewoon wel, dus ja, het, het riekt een beetje naar een poging om van buitenaf een soort wicht te drijven uh, tussen de drie. Ja, het is allemaal uh, schimmig en vaag. Wat denk jij, uh, heeft dit nog invloed op de kans van slagen van dat hoger beroep? Nou, het, zou, het zou niet van invloed moeten zijn, natuurlijk. Want de, de rechter moet een besluit nemen op basis van, uh, van uh, het dossier van, van de zaak. Um, en de advocaten zeggen ook: okay, ja, we gaan gewoon door op de ingeslagen weg. We gaan ervan uit dat uh, in, een hoger beroep, in het hoger beroep op 10 oktober dan. Uh, dat uh, strafvermindering mogelijk is. Dat zou dan een voorwaardelijke straf kunnen zijn. Of de rechter zou kunnen beslissen uh, dat ze hun straf al hebben uitgezeten sinds, uh, sinds maart van, uh, van dit jaar. Um, maar het, het, het, is, uh, het is ook niet gesloten dat het uh, allemaal bij de auto blijft. Ja, nou, we gaan. T, uh, wanneer is het volgende week woensdag? Het is 10 oktober. Ja, 10 oktober, dan gaat de zaak tegen Pussy Riot verder... het hoge beroep dat ze hebben aangetekend. Geert Grootkoerkamp. Het is 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. VVD en PVDA willen morgen al komen met een alternatief... voor de forensentaks en de langstudeerboete... Autofabriek Netcar wordt definitief overgenomen door VDL. Eh, de bonden waarschuwen voor te veel optimisme. Want één opdrachtgever, BMW, dat is wel een beetje weinig. En door een explosie heeft een deel van de stad Groningen geen stroom. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Klaas de Rupsteen met lunch.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op volkswagen.nl. Twijfels over de schoolkeuze kies voor goed onderwijs. Uw kind is het waard. Laat het nog dit jaar een diploma MAVO HAVO of VWO op het Lusak college halen. Switchen kan nog. Ga naar Lusak.nl. Dit is Radio 1. En Lunch. Klaas op Goedemiddag, welkom bij Lunch. Facebook heeft privéberichten van voor 2010 op de tijdlijn van gebruikers gezet. Iedereen is daarvan erg geschrokken, want daar zit veel privacygevoelig materiaal tussen. Straks meer daarover. In het mediaforum praten oud-NOS-hoofdredacteur Hans La Roes en financieel journalist Janneke Willemsen over onder meer de radiostilte die maar voortduurt. Ook Diederik Samson wilde misschien wel, maar mocht niet zeggen...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 We beginnen met het mediajournaal. Vlaamse voetballiefhebbers moesten afgelopen zaterdag... de eerste elf minuten van de wedstrijd Racing Genk tegen KV Mechelen... zonder live commentaar bekijken. De wedstrijd begon met het fluitje van de scheidsrechter en de aftrap... maar daarna bleef het lang stil. Carl Huibrechts, de commentator, was namelijk door stomme pech... in maar liefst twee files terechtgekomen, waardoor hij de aftrap miste. Gelukkig was hij wel net op tijd voor het eerste doelpunt. Mechelen scoorde in de veertiende minuut. Fox News heeft rechtstreeks uitgezonden hoe een autodief zichzelf door het hoofd schoot. Presentator Shepard Smith doet live verslag van een achtervolging van een gestolen auto. Op een gegeven moment stapt de bestuurder uit en rent een veld in. We gaan verder kijken wat hij doet. We zijn niet echt zeker, maar hij ziet een beetje erratisch, hè? Kijk dit. Hij is gewoon... Kind of oh my. Het well, lijkt looks dat hij een beetje verantwoord is of iets. Het is altijd mogelijk dat een man iets kan zijn. Um. Oh, no. Oh, no. Get off, get off, get off, get off, get off, get off, get off, get off, get off it. Get off it. Get off it. Get off it. Get off it. De bestuurder pleegde zelfmoord live op televisie. De vertraging werkte niet, zo zei hij. Shepard Smith bood daarna direct zijn excuses aan. Facebook heeft veel klachten binnengekregen dit weekend. Privéberichten zouden ineens in je publieke timeline worden vertoond... waardoor ze dus ook gelezen kunnen worden door je vrienden. En dan gaat het om berichten waarin je de liefde verklaart aan iemand... of waarin je aankondigt een SOA-test te ondergaan. Krijn Schuurman, internetdeskundige, goedemiddag. Goedemiddag. Facebook ontkent echter dat het om privéberichten gaat. De netwerksite laat in de verklaring weten dat technici de klacht onderzocht hebben... en dat de berichten altijd al openbaar waren. Heb jij enig idee wat er nou precies aan de hand is? Ja, het is een beetje ingewikkeld um, en je kan ook afvragen of dit het beste bericht is van Facebook. Maar waar het in ieder geval op neerkomt is dat het karakter van Facebook uh, door de jaren heen natuurlijk wel een beetje veranderd is. Um, en je hebt een van de belangrijke veranderingen die mensen wel herkennen waarschijnlijk, is dat je nu een, een timeline hebt waarmee in feite alles wat je ooit gedaan hebt op Facebook uh, terug te vinden is. En veel zichtbaarder is geworden dan het daarvoor was. Dus voor een aantal mensen geldt dat ze berichten hebben geplaatst vroeger nog met het idee van nou we zijn nog klein en um, dat valt allemaal wel mee. En nu is dat inderdaad veel explicieter zichtbaar geworden waardoor mensen daarvan schrikken. Maar het zijn geen privéberichten? Nee, in ieder geval de technici zeggen dat kan niet helemaal controleren dat het wel degelijk een openbaar bericht was. Alleen het werd, laat ik het zo zeggen, niet zo gepercipieerd door de gebruiker. En nu, is dat, ja, nu blijkt het toch openbaarder te zijn voor zover dat dat woord bestaat dan mensen dachten. Ja, kan, kan je eigenlijk nog onder die timeline uit... Uh, nee, volgens mij kan je nu niet meer terug. Ik vond het eerst heel mooi dat ik met veel moeite kon omschakelen. Uh, maar het is wel zo dat wat wel een nieuwe functionaliteit is van Facebook, dat je nu wat nauwkeuriger kan kiezen met wie je een bericht eigenlijk uh, deelt. Dus je kan een soort kringen aanmaken, uh, dus voor iedereen zichtbaar of voor je vrienden of zelfs je goede vrienden. Yeah. Uh, en daar moet je heel nauwkeurig mee omgaan. Het is wel zo, daarom begon ik te zeggen dat ik niet zo'n handige reactie vond van Facebook. Um, op het moment dat er zo'n wijziging plaatsvindt, zou je mensen natuurlijk wel op kunnen attenderen van... ...nou, door die timeline kunnen dingen zichtbaar worden die vroeger voor veel minder mensen zichtbaar waren. Dus het is niet zo sympathiek. En bovendien moet je er wel heel goed van op aan kunnen tegenwoordig dat dat allemaal goed werkt met die knopjes. Want ja. een foutje is zo gemaakt, hè? dat hebben we natuurlijk uitgebreid in de actualiteit. <laughs> in de maakt ja, dus het is ook wel de plicht, vind ik, om mensen daarvan op de hoogte te brengen. En niet alleen maar te zeggen, nou, we hebben een techneut laten kijken en het klopt niet. Dus ik denk, ja, dat is wel kort door de bocht. En er is natuurlijk een maximum aan het aantal uitgeleiders dat Facebook kan maken. Want het begint natuurlijk toch wel een beetje op te stapelen. Ja, de... ja, want daar, daar wou ik het even over hebben. Komt er nog een tijd dat Facebook hieraan ten onder gaat aan al dit soort eh, schandalen? Ja, het is natuurlijk een, een dappere bewering met tegen een miljard gebruikers uh, aan. Dus uh, om, dat, om dat te stellen. <lacht> maar ik ben wel overtuigd dat dat uh, ja, de voedingsbodem voor alternatieven waar anders met commissie wordt omgegaan, anders met privacy wordt omgegaan, uh, wel groeit naarmate dit soort uh, uitgeleiders. Hey, dit, misschien hebben ze technisch gezien gelijk, maar ik blijf het niet, niet vrij vinden. En er zijn ook aantoonbaar dingen misgegaan bij Facebook. Dus de giganten uh, moeten wel op hun tellen gaan passen, om niet uh, voor te zorgen dat er straks ineens een kleintje is die zegt, wij doen het helemaal anders. En met die sociale netwerken volgen we elkaar natuurlijk letterlijk. Dus als er iets nieuws ontstaat, kan dat ook zomaar... Heel hard gaan, dus dat, dat is echt niet uitgesloten dat dat gebeurt. Oké, okay, Krijn Schuurman, internetdeskundige, ik dank je voor dit gesprek. Jo. Hoi. De eerste pepernoten en kruidnoten liggen pas net in de winkel. Het weerhoudt Sky Radio er niet van om met zijn kerststation, of ja, de Christmas Station, te starten. Het thematisch radiokanaal van Sky Radio is niet via de ether of kabel te ontvangen, maar alleen via internet. Daar kan men vanaf vandaag luisteren naar de grootste kersthits van Bing Crosby tot Chris Ria. De Christmas Channel van Sky Radio is van 1 oktober tot 31 december gevuld met alleen kerstmuziek. Het schijnt trouwens dat vooral vrouwen naar dit internetradiostation luisteren. De meeste bestuurders en politici begrijpen weinig van social media. Met die stelling is 69 van de Nederlanders het eens. Dat blijkt uit een peiling door Maurice de Hond... die meningen onderzocht over de recente rellen in Haren. In de nasleep van de gebeurtenissen in Haren kregen behalve de nieuwe media... natuurlijk ook de oude media de Zwarte Piet toegeschoven. Op de stelling er waren zoveel mensen... dat lag uh, meer aan de oude media dan aan Facebook... reageerde 56 bevestigend. Iets minder dan een derde was het daar niet mee eens. Persvrijheid is niet iets dat erg hoog in het vadel staat in Iran. Jan Dirk van den Burg maakte een speciale krant... waarin je kunt zien hoe die censuur tot voor kort werkt in Iran. Het resultaat is te zien in het persmuseum. Uh, dag meneer van den Burg, goedemiddag. Hallo, Hallo. Oh, een gecensureerde gesen, krant, hoe ziet dat eruit? Nou, dat ziet eruit. Het is een, uh, het, het is een uh, publicatie op het grote van krantenformaat en daarin heb ik uh, de, de, de twintig mooiste voorbeelden eigenlijk verspot van het werk van de Iraanse censuurdienst. Dat zijn dus foto's of afbeeldingen die ik bij mijn vriend uh, Thomas Erdbrink uh, in Iran heb verzameld uh, van een opgestuurde NRC handelsblad. Hij is correspondent daar hè? Ja, hij is, hij, hij is correspondent daar en hij krijgt in een prachtig cello faantje, krijgt hij twee weken later uh, de papieren krant toegestuurd. Dan lijkt het net alsof je de eerste lezer bent, maar op pagina 23 zijn dan ineens, uh, is dan ineens een advertentie afgeplakt of een afbeelding van een, uh, uh, een hottentot. En dan blijkt er dus iemand, uh, uh, iemand op de Iraanse posterijen uh, die krant minitieus te hebben doorgepluist en op, uh, op onwelvoeglijke afbeeldingen een uh, blauwe sticker te hebben geplakt. En daar hoort en... de advertentie ook bij? Jazeker. Ja, ja, ja, Alles wat een beetje riekt naar uh, uh, uh, bloot, uh, uh, blote vrouwen, of iets meer bloot dan, uh, dan, uh, dan eigenlijk wenselijk is voor de ogen van de inwoners van de Islamitische Republiek, uh, daar, daar komt dan keurig een, blauw, een, een mooi opgemeten uh, en uh, uitgeknipt blauw stickertje. Ja. Nou, nou gaat dit om, om voorbeelden uh, waarop uh, vooral veel vrouwen dan een beetje sexy worden afgebeeld. Dat is daar niet acceptabel kennelijk. Ja. Gaat het ook om andere censuur? om inhoudelijke censuur... Ja, het is nou, uh, het, het, het gaat dus vooral om uh, om, om, om vrouwen, maar ook um, uh, kar, uh, cartoonwerk wat, uh, wat een, uh, een, een wat onwelvoegelijk uh, randje heeft, vooral anti uh, uh, anti, anti kar, uh, cartoons die uh, in 2008-2009 nog wel eens werden uh, ge, uh, gepubliceerd, ook als, als, als al, niet, niet alleen in het MSR Handelsblad, maar ook als uh, voorbeeld. Dat wordt ook allemaal afgeplakt. Maar bijvoorbeeld een blote uh, mannetorso, dat kan allemaal. Het, gaat, het is wel echt puur gericht op vrouwen. Ja, en um, dit is te zien in het Persmuseum? Ja, in het uh, Poppel Persmuseum, dat is een nieuwe locatie vlak aan het Museumplein. Daar, daar, daar, daar hangen twintig van dat soort uh, voorbeelden en, uh, uh, en daar is ook de uh, publicatie te zien en te kopen. Te kopen? Ja, ja zeker, ja. Wat? Of ik kan het natuurlijk ook bij mij bestellen op censorshipdaily.com. Uh, uh, want het, ja, de, uh, ik vond het aardig om van die mooiste voorbeelden daar zelf nog een krant van te maken. En die hopelijk dan op te sturen richting Iran. Zodat de mensen op de posterij ook uh, hun, hun beste werk ze zelf een keer op een <laughs> mooi podium kunnen zien. Ja, daar zullen ze blij mee zijn. Ja. Uh, en, en krijgt Thomas nog steeds uh, die kranten afgeplakt? Nee, ze zijn er twee jaar geleden mee gestopt. Dat was ook aanleiding voor mij om er dan maar een mooie publicatie van te maken. Uh, wellicht zijn ze tot het inzicht gekomen dat, uh, ja, dat, dat, het, dat het misschien onbegonnen werk is... of dat Thomas zich al uh, uh, zo goed gedraagt gedurende de jaren... dat hij geen onafgeplakte NRC-handelsbladen uh, ondergronds aan het verspreiden is in, uh, in Teheran. Uh, of het is een ordinaire bezuigingsoperatie. Uh, ik, ik heb daar niet, uh, uh, ik heb, ik heb, ik heb niet uit kunnen vinden wat daar nu precies Achter zit, maar de blauwe stickers in zijn krant die, uh, die, uh, um, um, ontbreken eigenlijk op twee jaar. Het lijkt lijk mij dat hij enorm opgelucht is. Jan-Dirk van den Burg, ik dank je wel voor dit verhaal. Dank je wel. Uh, even kijken, waar zijn we nou? Oeh, even de. Oh ja, uh, Waar staat hij nou? Oh ja, in Zweden is ophef ontstaan over de nieuwe IKEA-catalogus in Saoedi-Arabië. In de gids die overal ter wereld grotendeels hetzelfde is... zijn alle afbeeldingen van vrouwen weggeretoucheerd. De Zweedse krant Metro toont twee versies van dezelfde foto. De ene versie laat zien hoe een man, een vrouw en twee jongetjes... bezig zijn in de badkamer. Op de Saoedische versie bestaat het gezin alleen nog uit de man en de kinderen. Met de bewerkte foto zou IKEA tegemoet willen komen aan de strenge eisen... die in Saoedi-Arabië gelden voor het afbeelden van vrouwen. Vrouwen mogen wel worden afgebeeld, als er maar niet te veel huid zichtbaar is. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Het moment dat er een derde Nederlandse zender kwam... ja, dat weet u vast nog wel. Maar dat ons land het tweede net kreeg, dat is al wat langer geleden. Vandaag precies 48 jaar geleden was dat. NTS-voorzitter Emiel Schuttenhelm hield een openingstoespraak... die op beide zenders tegelijk werd uitgezonden. En daarna volgde de ontkoppeling. Tot nu toe was het slechts mogelijk... een zeer groot deel van de bevolking... één en hetzelfde programma te bieden. Ik ben mij ervan bewust dat mijn gelijktijdige aanwezigheid op Nederland 1 en 2... die keuzemogelijkheid nog een enkel ogenblik in de weg staat. Graag geef ik thans gevolg... aan het verzoek van de omroeporganisaties en de NTS... om de keuze voor u, kijkers, mogelijk te maken. Goedenavond, dames en heren. Hier is Nederland 2. Goedenavond, dames en heren. Hier is Nederland 1. Ik wens Nederland 2... En Nederland 1, een goede toekomst. Wij kijken dus nu naar het tweede net, dames en heren. Vanavond voor het eerst officieel in gebruik genomen. Nou wil ik het er even over hebben, want wie kijkt er nou precies naar dat tweede net? Voorlopig zijn dat de mensen die wonen in het verzorgingsgebied van de zender LOPIC. De mensen dus die wonen in Midden- en West-Nederland. Maar u begrijpt dat we zeer binnenkort gaan uitbreiden. Ja, dat was nog eens een tijd. Hè. 1 oktober 1964. Als laatste hoorde u omroepster Alice Berger... vanuit het video-schakelcentrum in Hilversum. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gast Janneke Willemsen, financieel journalist... en Hans LaRouche, voormalig hoofdredacteur van de NOS. Allebei hartelijk welkom. Hello. We beginnen even met een, een verhaaltje over Nederlandse series. De Nederlandse series Penosa en Overspel... zullen ook op de Amerikaanse tv te zien zijn, maar dan in een uh, remake. Penosa heeft ook al een Poolse versie. Dat heeft de Volkskrant vandaag gemeld. Janneke Willemsen, uh, geeft dat een bepaald gevoel van trots? Nou, dat zou ik wel zeggen, ja. Ik bedoel, als een Nederlands product naar het buitenland wordt geëxporteerd, dan is dat sowieso altijd reden, toch? En nou zijn er natuurlijk wel een aantal programma's op de buis, bijvoorbeeld van Reinhard Oeremans of van Sean de Mol die ook naar het buitenland zijn gegaan, succesvol. Maar, ja, dat zijn vooral shows. Hè? Dit, ja, dit is weer een precies, ander show. Maar hè? dit soort series is natuurlijk wel. Ja. Geeft nog een stukje extra trots. Heb je, heb je die afleveringen bekeken ook Ik heb ze dus nog nooit gezien. Maar nee. dat kan dus nu op de Amerikaanse tv. Dus ja. daar, daar nou, kan je ik dan ga nog ze goed, eerst al even hierop zoeken. En Hans Larousse, trouwkijker van Overspel en Pernose? <laughs> nee, ik moet zeggen, ik heb wel eens wat gezien. Uh, maar ik. Ja, nee, nee. ik kijk niet zoveel televisie. <lacht> in tegenstelling tot, tot wat je misschien voor onderste, zou veronderstellen vanwege mijn vak. Ja. Uh, maar ik, ik, ik, vind het interessanter. In ja, ik vind het interessanter dat deze programma's uh, worden geëxporteerd dan bijvoorbeeld Big Brother destijds. Omdat dit hogere cultuur is? Uh, omdat het iets interessanter is, ja. Big Brother is wel, wel interessant. Nee, niet in mijn optiek. Dat is, uh, Big Brother is interessant voor mensen die heel nieuwsgierig zijn uh, ja, naar flauwekul. Want ja. um, ik geloof niet dat, dat daar nou iets is gebeurd... wat jou duidelijk maakt hoe de wereld in elkaar nee, zit. Nee, als fenomeen was het wel verbijsd. Als fenomeen ja. was het verbijsd, maar dat is weer iets anders, ja. Ja, maar goed, dus dat dit nu uh, naar, naar het buitenland gaat, dat, dat is mooi. Tuurlijk en is dat zegt mooi. wat over de Nederlandse... Nou, ja, Misschien kijk, krijgen ik, we net zo'n goede ja. naam als uh, die Deense series. Uh, ja. Zoals Borgen bijvoorbeeld. En is het? heb je die enige idee? Het is lastig als je er niet naar gekeken hebt. Ja. Maar jij hebt er dus een paar gezien. Is het terecht dat dit uh, hoort? Ja, dat vind ik wel. Dus er uh, is wel eens een Nederlandse dramaproductie geweest... Waarvan je tenen automatisch in je schoenen gaan krommen... maar uh, volgens mij wordt er kwalitatief heel goed gewerkt uh, tegenwoordig. En dan om dan nog eens even reclame te maken... daar heb je ook nog wel omroepen voor nodig die dat soort programma's financieren. Ja, want dit zijn publieke series ja, in tegenstelling ja. tot die shows. Hè? Ja, en in die zin uh, vind ik dus dat inderdaad dat een publiek ook een rol moet spelen. Uh, je moet een beetje het idee hebben dat je, dat je niet alleen maar werkt... voor dat moment waarop wordt uitgezonden, maar voor ook wat er komt. Uh, en als je, als, als je dan iets kan exporteren, dan heb je dat blijkbaar goed gedaan... Ja. Janneke, jij, jij, jij had het over die Deense series. Uh, want die Denen zijn daar heel goed in. Maar... Scandinavisch is daar, want ze, ze werken daar samen. Dus dat zou met de VRT misschien ook wel interessant zijn. Nou, dat zou inderdaad zeker ja. kunnen. Ja. Sowieso zijn er al programma's natuurlijk uh, in Nederland en België. Zoals bijvoorbeeld Man bij het Hond, mm -hmm. die al jarenlang ja. heel succesvol zijn. Ja, ja, maar die hebben hun eigen versie. Hè? Dat wordt ja. niet samengemaakt. Maar je hebt wel bijvoorbeeld gisteren nog Dancing. Nee, wat is dat weer. Uh... Nee, dat dansprogramma, dat is, dat is een gezamenlijk product. Maar dat is weer wat anders. Dat bedoelde ik dan. weer. Vind niet. jij weer wat minder nee. interessant? Nee, maar goed, ook, ook op dit niveau kan het misschien. Uh, ik hoop dat de hebben ze de tip vast meegekregen. Gaan wij nu even naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. FV-leider Wilders stelt zijn voorgenomen reis naar Australië uit tot volgend jaar. heeft hij via Twitter laten weten. Hij heeft nog steeds geen visum voor de trip. Wilders wilde half oktober naar Australië om lezingen te houden. En dat wordt nu op zijn vroegst februari volgend jaar. En waarom Australië aarzelt met het geven van een visum aan Wilders is niet helemaal duidelijk. Een anti-islamgroep in het land denkt dat de Australische regering helemaal niet wil dat die komt. Een deel van Groningen, de stad, zit sinds half elf zonder stroom. Gewoon storing ontstond na een explosie in een transformatorhuisje. Volgens RTV Noord zitten 20.000 huishoudens zonder stroom, vooral in het zuiden van de stad. En ook verkeersliften, lichten, bruggen, liften, automatische deuren en pinautomaten in winkels werken niet meer.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 Maar veel ondernemers willen de prijs in elk geval de komende drie maanden nog op het oude niveau houden, zegt het CBS. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er grote verschillen in het weerbeeld tussen het noordwesten en het zuidoosten. In de noordwestelijke delen van het land is het bewolkt en valt soms wat regen. In het zuidoosten zijn er flinke zonnige perioden. In de overgangszone zijn er wolkenvelden, maar blijft het nog wel overwegend droog. Het wordt 15 of 16 graden op de Wadden, tot 19 in het zuidoosten... en er waait een matige, aan zeevrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht breidt de bewolking en regen zich langzaam uit over het hele land. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen is er veel bewolking en komen er ook enkele buien voor. Tussen de buien door is soms wat ruimte voor de zon, maar de bewolking heeft de overhand. Het wordt circa 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De rest van de week blijft het wisselvallig, met vooral op woensdag veel regen... Verder is er weinig ruimte voor de zon en wordt het een paar graden frisser. Dit is Radio 1. Lunch. Met in het mediaforum Janneke Willemsen, financieel journalist... en Hans Larouche, voormalig hoofdredacteur van de NOS. We gaan het hebben over de radiostilte in Den Haag. Er wordt druk geformeerd, maar het gebeurt in stilte. Mark Rutte is nog steeds blij met die aanpak. Hij is het boek van Ed van Tijn aan het herlezen. Die deed uitgebreid verslag van onderhandelingen tussen Partij van de Arbeid D66 en CDA in 1977. De partijleiders brachten toen geregeld verslag uit... van de stand van zaken aan hun achterban. En zo bemoeiden heel veel mensen zich met het formatieproces... en de onderhandelingen klapten daarop. CDA en VVD gingen er met de buit vandoor. De radiostilte moet zoiets nu voorkomen, denkt meneer Rutte. Hans Laaroes, wat vind jij van die radiostilte? Als ik zou onderhandelen, zou ik zeker ook een radiostilte erop nahouden. Zeker in het begin. Um, omdat ik denk dat je, dat je een aantal dingen tegelijk moet doen. Je moet aan elkaar wennen uh, en je moet uh, over dingen kunnen spreken... Uh, waarbij je nog niet belast wordt door wat de buitenwereld ervan vindt. En ik ken ook het boek van Ed van Tijn. Als ik onderhandelaar zou zijn, dan zou ik niet heel graag voortdurend... laat ik maar zeggen Piet Rekman tegenkomen. Die staat voor mij dan voor de Partij van de Arbeidsraad... die zich destijds overal mee bemoeide en alle instructies gaf... aan zijn onderhandelingen en het proces dus eigenlijk... Niet alleen het is, het is nooit eendimensionaal, maar eigenlijk mede kapot heeft gemaakt. Maar zou dat in deze tijd nog steeds zo kunnen gaan? Denk ja, je? want ik, ik, ik vind dat je als je onderhandelt, dan. Uh, kijk, transparantie en openheid moet je niet misbruiken uh, voor, voor iets waar, uh, waar ze niet voor bedoeld zijn. Uh, als je onderhandelt, doe je dat in stilte. Als ik, als ik een sollicitatiegesprek voer met iemand, op de, uh, met iemand... dan doe ik dat niet midden op de redactie. En als ik een beleidsnota maak, dan luister ik naar iedereen. Daarna ga ik schrijven. En na afloop ga ik met een heleboel mensen spreken. Dus zo moet je dat volgens mij ook doen. Je komt met een, met een eindresultaat of met, met, met, met een concept. Daarmee ga je naar buiten. Uh, dan vertel je wat je gedaan hebt, welke keuze je hebt gemaakt... en daar laat je iedereen op reageren. En als een ander een beter idee heeft, dan neem je die mee. Maar dat is de openheid die, die je volgens mij echt op na moet houden. Maar op het moment dat je iets hebt, ga je ermee naar buiten. Ja, Janneke, geloof jij nog in die controle achteraf? Ja, nou, ik vind eigenlijk wat Hans zegt, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik snap dat vanuit het oogpunt van de onderhandelaars heel erg goed. Uh, natuurlijk hou je dat binnen ka kamers. Want uh, wat er in dat boek van Fontijn uh, ook beschreven wordt... is dan iedere keer komt er wat informatie naar buiten... Dan dan wordt, uh, gaat de media daarop los. Iedereen geeft zijn eigen interpretatie. Hè? Eigenlijk wat we nu ook een beetje uh, proberen te doen. En uh, dan er, staat er allerlei ruis op die lijn... tussen die twee uh, partijen die aan het onderhandelen zijn. Dus vanuit het oogpunt van de onderhandelaars... begrijp ik het heel goed. Maar dan de journalisten. Dan de journalisten. Uh, wat moeten die doen? Daarvan aan vind het ik, die moeten <laughs> ja. daar toch voor die deur blijven ja, staan. En maar peuteren. En toch proberen uh, verslag te leggen. En laten we niet vergeten, het is eigenlijk nog maar dag 17. Ik vind het niet uh, een uitzinnig... Lange durende formatie nee, op dit nog moment. Niet. Dat weten we nog, nog niet. niet. Maar daarom staan die journalisten er natuurlijk ook. Want stel je voor dat het nou wel uh, wordt uitgesmeerd en dat zij dan via anonieme bronnen, hè, zoals vandaag ook weer over de forense tax, uh, uh, al wat losgelaten is en de langstudeerboete... Uh, ja. dat ze erachter komen dat er tussen die twee partijen eigenlijk een beetje moeilijk gedaan wordt over hele kleine puntjes. Dan vind ik het toch belangrijk ja. dat de journalist dat naar buiten brengt. Ja, want kijk, de, de, de, het feit dat onderhandelaars niet in het openbaar eh, bezig zijn... met alles te vertellen wat er gebeurt... betekent dat journalisten juist extra hun best moeten doen om erachter te komen. Niet om het proces te frustreren, maar gewoon om te vertellen wat er gebeurt. Maar als dat een dan, bijzaak daarvan, of de, een gevolg daarvan, is het frustreren van, van nee, het, het proces? Nee, maar het is niet een gevolg. Kijk, ik, je bent niet op aarde om onderhandelingen zo te voeren... dat journalisten er onmiddellijk mee weg kunnen. Die moeten hun eigen werk doen. Als je ja. een goede journalist bent, je werkt op het Binnenhof... dan heb je wel een beeld van de thema's die voor die partij belangrijk zijn. Je hebt wel een beeld van de oplossingsrichtingen die er zijn... en van het geld dat gezocht moet worden. Dus als je een beetje uh, met, met, met een zeker verstand van zaken... Uh, hier en daar gaat, gaat rondbellen en rondschouwen, dan kom je op een gegeven moment... Meestal niet in het begin, maar dan kom je op een gegeven moment met verhalen naar buiten zoals nu. Kijk, dat het, het is evident dat, dat, dat, dat die langstudeerboete en die forensentax, dat die er aan gaan. Dat, dat weet je van tevoren. Wat ik interessant vind, is dat ze dus blijkbaar daar nu al morgen mee naar buiten willen komen. Omdat er financiële en economische beschouwingen zijn. En dat betekent dat je eigenlijk al fragmentjes van oplossingen gaat zien. En als het goed gaat voor die partijen, dan biedt dat ook... Maar dat is nou meer psychologie. Een ja. soort houvast van, oké, okay, we kunnen het samen. We hebben een eerste stap gezet. En daarmee toon je ook naar buiten toe. Uh, dat er inderdaad uh, uh, uh, ja, iets, iets, iets aan het groeien is. Maar, maar dan toch nog even naar die radiostilte. Want dit zijn leuke cadeautjes voor de mensen. Hè? Daar, daar is iedereen blij mee. Dat waren impopulair. Dan moet er nog ergens dat... geld vandaan komen. Maar dat laten ze dan wel naar buiten komen. Dus het is niet heel consequent. Ja, maar dat heb je toch altijd. Er wordt toch altijd een tikkie gelekt hier en daar. Uh, ja, dat hou je toch nooit de tegen. De leuke nieuwtjes worden gelekt. Ja... Uh, yeah. Er zit natuurlijk wel een gedachte achter. Waar, hè, je laat de cadeautjes laat je uitlekken. En ja. natuurlijk niet uh, dat je het vitaliteits... Uh, want dat wordt nu gezegd, hè, dat het vitaliteitspakket wordt dan geschrapt. Ja, ja, Misschien denken ze, ach, klein groepje mensen... Uh, daar komt de bevolking ja. niet tegen in opstand. Ik weet niet... Uh, en, en, en ja, en wist ik wist maar... natuurlijk dat er zoveel geld in zat in en, dat potje. Maar. Ja, dat en wat ja, dat, ja, precies, dat het ja. toch gecompenseerd kan worden daarmee. Maar wat Rutte dan uh, dit weekend zei op dat congres van de VVD... Dat, uh, nou ja, hij zei een paar dingen over de formatie. Hè. We gaan pas samen met de Partij van de Arbeid als het... Uh, een stabiel kabinet wordt en als de problemen goed aangepakt worden, is het niet spectaculair. Is een open deur, ja. Hoor jij ooit iemand zeggen: hey, we gaan ja, we reageren met niet. een instabiele ploeg en we hopen <laughs> dat het een rotzotje wordt. Maar waarom zegt hij dat dan? Ja, omdat hij, hij moet wel er wat iets zeggen. moet zeggen. Anders sta je daar ja. voor zo'n grote menigte, sta je daar je praatje op je congres te houden en dan zeg je eigenlijk helemaal niks. Nee, dat kan natuurlijk. Maar ja, iedereen weet toch dat dit helemaal niks is. Uh, leuk, ja, natuurlijk. Beuil, maar dat ja. hoort bij de onderlinge uh, bezuwering. Hij wil natuurlijk laten zien dat hij uh, een uh, daadkrachtige uh, leider is. En dat hij de dus zaak uh, goed onder controle heeft. Mm -hmm. En mensen, maak je niet druk, ga maar lekker slapen. Het komt mm -hmm. allemaal goed uh, tussen ons en de PvdA. En binnenkort staat er een nieuwe regering. Mm -hmm. ja. Zoals wij dat willen, zoiets. Wat, wat denk ik wel een rol speelt, maar dat is dan vooral voor VVD-intern gebruik. Is dat, hoewel Rutte heel goed in staat is om enthousiasme en, en, en, ja, te uiten en, glim, en te glimlachen... dat, wat Job Cohen ooit zei, ook wel klopt... Rutte heeft minder keuzemogelijkheden dan de PvdA. Rutte heeft eigenlijk geen andere mogelijkheid om een regering nee. te vormen dan de PvdA. PvdA zou uiteindelijk, hoewel dat heel ingewikkeld is, hoor, nog wel een andere constructie uh, uh, tot stand kunnen brengen. Uh, dus in zekere zin moet Rutte wel... Uh, laten zien dat, dat, dat de VVD-belangen uh, ja. echt in zo'n coalitie uh, gegarandeerd zijn. Maar dat is ook meteen het probleem voor Samson misschien... omdat Roemer nu gaat zeggen dat hij een, een dolk in zijn rug heeft. Ja, maar dat vond ik nogal ja. huilenbalken gedrag. Dat vond ik hoor. ook, ja. Ik dacht, nou, gaan we ja. weer... Wie nee. met dat vingertje wijzen naar nee. uh, André. Ik bedoel, dat, dat kan je toch zien aankomen. Dan moet je maar slimmer manoeuvreren zelf ook. En bovendien, ik vind de beeldspraak ook niet heel erg gelukkig. Maar nee, dan moet je maar wat slimmer manoeuvreren. Nog even naar uh, de journalistiek. Hè. Ten tijde van zo'n radiostilte. Uh, kun je hier vaststellen wat echt goede journalisten zijn? Die toch met nieuwtjes komen? Wie? Je bedoelt namen en rugnummers? Nou ja, in feite. Zaken okay. over die, die, die nu het, de, de, de nieuwtjes naar buiten brengen. Zijn dat de goede? Nou, nee, dat hangt er vanaf. Ik vind dat je... Dat moet je per verhaal bekijken. Want een heleboel van die, van die nieuwtjes... Dat zijn brokjes die worden weggegeven. Dus zo, zal, zo zal binnenkort... Zal er via de Telegraaf weer wel het een en ander van de VVD komen. Uh, zo, zo gaan die dingen. Dat is niet omdat, omdat die ene journalist nou zo geweldig is. Ik vind die verhalen waarvan je kan zien... Die zijn veroverd op de andere partij. Ja. Daar zit veel kennis achter. Daar zit research bij. Dat vind ik de verhalen waarvan je kan zeggen... oké. Okay, dat is goede journalistiek. Het andere is ook wel goed, maar het is iets makkelijker. Oké, okay, gaan we naar een ander onderwerp, namelijk Fox News. Uh, we hebben het er net over gehad uh, in het uh, media nieuws. Het uh, doet zo, ongeveer, uh, zo omgekeer, ongeveer het omgekeerde van de radiostilte. Daar worden regelmatig live politieachtervolgingen uitgezonden. tv -labaai. Ja, en dat, dat ging dan precies, dan ging mis. Uh, ja, we hebben het net gehoord, hè. Uh, normaal zit er een vertraging in als ze die achtervolging uitzenden... van vijf seconden, zodat ze dan kunnen ingrijpen... Als, uh, ja, zoals nu iemand zelf moet plegen. Het is nu misgegaan. Is dit een te vergeven fout? Ja, Janneke? weet je, Ik begrijp eerlijk gezegd al helemaal niet dat ze dit uitzenden. Uh, ik kan me toch de OJ-achtervolging ja. herinneren. Dat was natuurlijk uh, spektakel en geweldig en dat ging maar door. Uh, ik kan me dan voorstellen dat dat eenmalig leuk is. Ja, leuk. Ik bedoel, wat noem je leuk? Maar uh, interessant is omdat het een, een bekend iemand is. Uh, en dit, dit zijn denk ik gewoon autodieven. En die zijn daar kennelijk non-stop uh, op de tv te zien. En, ik vind en het dat ze... wordt gevreten, volgens mij. En het wordt gefroten, kennelijk. En ik vind dat, nou, dat die me... mensen worden daardoor ook een beetje verheven tot sterren. Dat van, ja, dat gevreten valt nog wel mee. Want als je, als je kijkt hoe groot Fox is en hoe groot CNN zijn... die die zijn heel klein. Die hebben maar 1 uh, of twee of drie miljoen kijkers. Die hebben uh, evenveel kijkers op sommige momenten als, als programma's bij ja. ons. Dus, dus laat ik zeggen, je kan niet zeggen dat, dat het gefroten wordt. Wel door een deel. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook moet uitzenden. Ja. En wat Ik vind jij? Is dat, is dat nou, het, is totaal, het is totaal. Dit is een irrelevant verhaal. En dit gaat nergens over. Dit zegt niks. Um, en kijk, laat zeggen, uit, uit, uit mijn, mijn geschiedenis: wij hebben ooit uh, bij de, de oorlog in Irak. He, toen heel veel beeld live werd dat was voor het eerst... hebben we, een, net als andere zenders, een, een, een soort vertraging ingebouwd... dat je 30 seconden had, ja. uh, waarin je kon beslissen... Om, dat dit beeld echt te gruwelijk was ja. om, om, om het uit te zenden. Dat is daar dus ook normaal gesproken? Ja, al ik vraag me stonden? dat af. Ik denk dat dat een excuus is. Ik denk dat ze het heel vaak namelijk niet doen. Ja, en ja, dan uh, gaat het net goed. Het te net goed maar de, de vraag die er inderdaad aan de grondslag richt, die, die jij ook stelde... dat is de vraag, waar gaat dit eigenlijk over? Moet dit op de zender? Moet het, of is dit alleen maar op de zender omdat je nou per se die 24 uur moet vullen? Ik denk dat dit, dat, dat het geval is. Gaat, het is in ieder geval geen journalistiek zoals ik hem graag zou, zou brengen. Het gaat nergens over. En misschien zelfs wel, maar dat, dat durf ik niet te zeggen... maar zullen er gevallen zijn, zoals hier waarin die man uh, zich door het hoofd schiet... juist omdat die camera's boven hem hangen. Ja. Dat kan ook een rol een. Want volsprek. dat denk ik ook, dat het een, een stimulans is. Omdat uh, kennelijk weet inwerkt, je dat ja. je op tv bent... Uh, als je zoiets doet en je wordt achtervolgd... dan uh, zweeft natuurlijk een helikopter boven je hoofd. En uh, als je wat vaker daar naar de tv hebt gekeken... zul je wel weten dat het wordt uitgezonden. Ik kan me voorstellen dat ze dan nog meer gestimuleerd worden... om dit soort rare toeren uit te halen. Ja. Dus uh, even los van of er nou wel of niet zoveel wordt gepleegd, want je moet het sowieso niet uitzenden. En, en dat als je het ze zelf weet. Ja, nou ja, weet je, dan gaat het natuurlijk eerst een andere afweging. Uh, als iemand eerst 30 mensen neerschiet en dan vlucht. Dan heb je natuurlijk een nieuwsfeit. Nou, maar als oh ja. iemand, uh, ja, tussen aanhalingstekens, uh, gewoon een benzinepomp ja, overvalt ja. of bedreigt. Ja, gewoon is het. Maar goed, niet dat ik het goedkeur, natuurlijk. Maar dan, uh, dat uh, dat als het, het zich gesteld. niet onderscheidt van andere misdaden. Uh, dan is er geen reden om zo'n achtervolging uit te zenden. Ja, nog even één, één korte vraag over Facebook. We hebben het net over gehad. Het is niet helemaal duidelijk of ze nou echt die grote fouten hebben gemaakt. Maar zit je op Facebook, Janneke? Ik zit enorm op Facebook. Ja? En ja. dit soort berichten brengen jou niet in. Uh... Nee, ik heb, weleens, uh, nou, ik heb eerder al wel eens getwijfeld. En toen uh, heb ik ongeveer uh, al mijn vrienden ontvriend. En uh, uh, nu heb ik ze weer allemaal terug en Ach, vind ik het toch in weer je leuk. Armen gesloten. Maar het brengt me wel een beetje aan het twijfelen. Ja, moet ik wel zeggen. Hans? Facebook? Ja, ik ben op Facebook, maar ik, ik ben daar wel voorzichtig met wat ik zeg. Um, maar ik, ik denk inderdaad, die man die eerder in je uitzending was dat hij gelijk heeft. Kijk, formeel heeft Facebook misschien wel gelijk. Maar inhoudelijk niet. Want zij weten hoe het zit met privacy. Zij weten ja. waar de valkuilen zitten. En als ze die timeline inschakelen waardoor het allemaal komt... dan moeten ze inderdaad veel uh, alerter zijn. En, en, en mensen van tevoren waarschuwen. Let op, dit kan gaan gebeuren. Ja, Jan, Janneke Willems en Hans Leroes, ik dank jullie wel. Graag gedaan. It comes back Sunday van John Hyatt. En het kwam van zijn dit jaar verschenen album Mystic Pinball. We zijn toe aan de Nationale Nieuwsquiz. En daarin ga ik op zoek naar de nieuwscanner van deze week. En ik speel de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Wim Vermeulen uit Den Haag. Hartelijk welkom. Dank u. Wat, wat doet u in het dagelijks leven? Uh, ik beheer Vereniging van Eigenaars. Oké. Okay. En, en veel tijd gehad de laatste tijd om een beetje de krant en de tv-programma's. Ik heb mijn best gedaan. Mooi. Nou, dan gaan we snel maar beginnen. Als het u lukt om nieuws nieuwscanner van deze week te worden... dan wint u zoals iedere week de winnaar 300 euro. Ik ga een aantal vragen stellen waarmee punten te verdienen zijn. Die bepaalt de nieuwsfactor. En die nieuwsfactor neemt u mee naar de volgende ronde... want daarmee wordt dan weer het aantal goede antwoorden vermenigvuldigd. We gaan beginnen met de quiz. Ik wens u veel succes. Merci. De nationale nieuwsquiz. Ik heb er een zultje van gemaakt. Ik heb hem weer naar zoveel mooie dingen. Squatte moet een reis, huizen moet een reis, allemaal moet een reis, allemaal. Totale spirituele armoede leidt dit land. Wat heel mijn leven is, Curaçao. Het is een rustige toestand. Ik ben niet eens op de hoogte gezet. Het wordt tegengehouden. Dat ik mijn werk niet mag doen. Maar een ander nu voor jou dit Dit is een parlementaire kat Chaos op Curaçao. Nu Stanley Bettrian aangewezen is als nieuwe minister-president. De ontslagen premier Schotten neemt het, uh, noemt het een staatsgreep. De vraag: uh, Gerrit Schotten weigerde gisteren nog om plaats te maken. en verkondigde dat Nederland te maken zou hebben met deze staatsgreep. Hoe heet de Nederlandse minister die deze beschuldigingen gisteren van de hand wees? Spies. Lisbeth Spies van Binnenlandse Zaken en koninkrijke Relaties. Dat klopt. Uh, ze liet gisteren in een korte verklaring weten dat Nederland achter het interim kabinet staat. Vraag 2. Waar had de ontslagen premier Gerrit Schotte zichzelf opgesloten? Uh, in het kabinet. Uh, dat er, er is een naam. Het kabinet is niet goed. Parlement. Nee, Fort Amsterdam was oh, okay. het. En daar is hij inmiddels uit vertrokken. Maar daar ja, gaan we gaan er wel het. nog even zien. Uh, vraag 3: Ik lees nu een kop voor uit een krant. Uh, en de vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. En het citaat luidt als volgt. We gaan door, er is niets verloren. Gaat dit over FC Twente-trainer Steve McLaren houdt de moed erin. Ze verloren misschien met 1-0 van Ajax, maar de competitie is nog maar net begonnen. Twee. Deze week begint de campagne, campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... pas echt met het eerste debat tussen Obama en Romney. De republikeinen staan achter in de peilingen... maar het is nog lang geen 6 november, dus ze geloven nog in de overwinning. En drie. De actiegroep De Vrienden van de Amelis Weert... bestaat 40 jaar en gaat door met de strijd... tegen de geplande verbreding van de A27 door het natuurgebied. Welke is het? B. Nee. Twee, zegt u. Dat is niet goed, het is drie. Er is nog niks verloren, we gaan door, zei een van de voormannen van de club. Ze hebben enorm veel steunbetuigingen gekregen... Uh, die uh, mensen van Amelis Weert, de vrienden van Amelis Weert... en ze gaan dus door, er is nog niks verloren. We gaan naar vraag vier. Melanie Schultz, uh, Schultz van uh, Verkeer en Waterstaat heeft gezegd... dat ze de snelweg door het bos tot twee keer hoeveel banen wil verbreden. Dus hoeveel rijstroken krijgt de snelweg aan beide kanten? Uh, beide zijden drie. Nee, het antwoord is zeven. Volgens mij zijn er nu drie. De weg zal uh, nu uh, twee keer zeven rijststreek gestroken uh, breed worden... tussen Knopend Lunette en Rijnsweert. Ook krijgt een deel van de weg over een lengte van 250 meter een dak. De stand is... Uh, even kijken, u heeft volgens mij één nee, punt verzameld. Punt. Uh, bij de <lacht> volgende vraag krijgt u de kans om u uh, uh, scoren. Nee, nee, sorry, we gaan eerst naar vraag, vraag zes. Wie kreeg... Nee, wacht even, naar vraag vijf zelfs nog. We laten een fragmentje horen. Wie is er aan het woord... Ik had dit echt oprecht niet verwacht. Het is mijn eerste nominatie. Ik ben al uh, 17 jaar bezig. En uh, ja, god jezus, ik, had, ik heb ook voor het eerst niet zoveel tekst. Groenendijk. Richard Groenendijk, dat is goed. Hij is de winnaar van de Polifinario, de cabaretprijs voor de theatermaker met het meest indrukwekkende programma van het seizoen. Uh, en dan vraag 6. Wie kreeg naast Groenendijk ook een cabaretprijs? Namelijk die van Nederlands Hoop? Alibay. Het antwoord is Ali B. Dat klopt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een theatermaker... met het grootste toekomstperspectief. En dan nu vraag 7. En Bij die vraag krijgt u de kans om uw score flink op te vijzelen. Er zijn maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen wij? En het gaat dan om één term. Als u het antwoord denkt te weten, moet u stopzetten... maar wel goed nadenken, want u krijgt geen herkansing... als het antwoord niet goed is. Dan worden het dus nul punten. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden... des te minder punten u verdient. 4. Ik werk proportioneel. Stop. Btw. Dat is goed. Dat is goed en dat is knap. En dat brengt u totaal op 7 punten. En dat is een mooie score om mee te beginnen. Als u lekker veel scoort zometeen, dan, nou, dan kan u nog een heel eind komen deze week. We gaan straks verder.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 Studenten die aan de Universiteit van Utrecht willen studeren... moeten zich vooraf laten testen op geschiktheid voor de studie. Wanneer hier uitkomt dat de student gemotiveerd is... dan krijgt hij of zij een positief advies. Deze matchingprocedure, zoals de universiteit dat noemt... is vanaf komend studiejaar verplicht voor alle aankomende studenten. Is het verstandig om studenten op hun motivatie te testen... of is dit de eerste stap naar de selectie van de beste studenten aan de poort? De stelling luidt dus, dus, zoals ik net al zei... universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid.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 Wim Vermeulen is hier nog steeds aan tafel. En hij gaat de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz. We hebben de nieuwsfactor net vastgesteld op 7. Die gaan we vermenigvuldigen met het aantal vragen dat u in deze ronde goed heeft. Uh, u hebt daar precies 90 seconden de tijd voor. Als u het antwoord niet weet, pas zeggen. En zo snel mogelijk antwoorden. En uh, nou ja, zo snel mogelijk goede antwoorden geven. Dus gaan we beginnen. Veel succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. Van de invoer van welke belasting ziet het kabinet toch af? Pas. Voor Instantax, in welk Zuid-Amerikaans land zijn zaterdag twee lokale oppositieleden vermoord? Venezuela. Klopt. Hoe heet de stad waar het lipdub-record dit weekend is verbroken? Het wat? Lipdub-record. Londen. Schiedam, in welke Italiaanse stad is Prinses Louisa Irene gedoopt? Ga door. Venetje. Nee, Sparma. Bij twee branden, in welke Duitse stad zijn veel gewonden gevallen? Berlijn. Bremen. Wie heeft verkondigd tijdens de verkiezingen... een mes in de rug te hebben gekregen van de Partij van de Arbeid? Um, roemig. Klopt. In welk Europees land is dit weekend een passagiersvliegtuigje neergestort? Uh, Rusland. Oostenrijk. Hoe heette de PSV'er die debuteerde met een hat-trick? Uh, Locadia. Lo, nee, lo, Dat klopt. Naar welk land is de laatste Westerse gevangene van Guantanamo Bay overgebracht? Canada. Klopt. Met wat voor wapen wil minister Opstelten alle agenten uitrusten? Stroomstootwapen. Klopt. In welke provincie is dit weekend een groot DNA-onderzoek begonnen? Friesland. Klopt ook. Uit welk land komt de nieuwste nummer 1 hit Gangnam Style? Uh, Vietnam. Zuid-Korea. Met welke monsterscore heeft Feyenoord nek verslagen? 6-1. 5-1. In het oude centrum van welk Syrische stad heeft een grote brand gewoed? Uh, oh, Palië? Nee, sorry. Bas. Aleppo. Aleppo, ja. Het begon moeizaam. Daarna ging het even heel snel. Even, maar. En daarna werd het ja. weer wat lastiger. Wij hebben zes punten in de tweede ronde. Dat wil zeggen, u heeft zes punten in de tweede ronde gehaald. En uh, dat betekent dat het uh, totaal op 42 punten is gekomen. Ja, we moeten het even afwachten. Matig. Uh, wat u in ieder geval krijgt, dat is uh, twee kaarten voor die Wild uh, en Experience... en de lunchradio. Dus uh, nou ja, dat is in ieder geval mooi meegenomen. 42 punten, het kan, maar het is... Het is, uh, het is niet heel... We zien de historie uh, kleine kans. <laughs> het is een kleine kans. Nou goed, uh, u kunt misschien over een tijdje weer eens meedoen. En, en die... Uh, die, die ja, de, de sommige delen gingen heel goed. Dus ik, ik hoop dat u toch enigszins tevreden bent. Bedankt voor het meedoen. Dank u. Uh, ik zeg nog even dat wij het straks in stand.nl gaan hebben over universiteiten. En de vraag is, moeten studenten screenen op geschiktheid? Tot zometeen. Als u wilt kunt u nu al bellen. 0800 1101. We maken plaats voor het journaal. En zijn dan om kwart over bij u terug. Tot zo.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 Elke werkdag van half tien tot half elf. De grote, goede doelen geldmachine. Nou, oké. Hartstikke goed. hè. Nou, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ga ik golven, duiken, boogschieten, zeilen, tennissen, fitnessen, surfen? Of ga ik gewoon lekker helemaal niets doen? Dat is vakantie met Club Robinson.